Peter en Klaas. Ik Ja, en uh, mijn naam is Johan. En uh, ja, Jurian, je hebt zo meteen een, uh, een breaking news, hè? Ja. Ik ja. weet natuurlijk, dit wordt zondag uitgestuurd, dacht ik. Uh, dus of het dan nog breaking is. Maar in ieder geval, we moeten het er even over hebben. Ja, dus ergens in deze uitzending gaan we het erover hebben. Ik hou het even spannend. Maar er is een onthulling, hè, want op de, op de, ja, mensen die hebben het waarschijnlijk al meegekregen. Dat uh, de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over dat uh, Nederland hulp gaf aan Syrische rebellen. Dat hebben vorige week nog over gehad. Maar ze geven nogal meer uh, extreme groepen wat uh, geld, hè, belastinggeld. Ja. En dat gaan we zo meteen, uh, gaan we dat allemaal onthullen. En dan later zul je het al op het nos Chinaal horen. Maar eerst hoor je het bij ons. Uh, ja, we gaan het eerst gewoon hebben over de goud, zilveren, bitcoins en de staatsschuldmeter. En uh, daarna doen we de nieuwsberichten. Uh, ja, beginnen met, uh, met de bitcoin. Die staat op dit moment op uh, ja, 5.565 euro's.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 Het lijkt me niet dat de aandelen nog omhoog kunnen gaan... en dat dan bitcoin een maakte, Maar ja, dat kan natuurlijk altijd. Maar nou, hoe deden de andere cryptos het? Het gaat al een tijdje goed met de Ripple, hè? En de... Ja, Zelfs. Ripple is voor, voor enorm stevig, toch? Ja. Afgelopen week had hij ook een aantal keer een stuivertje gewisseld met Ethereum, van de tweede en derde plaats, market cap. Okay. Ja. Nee, ik zat me af te vragen, hoe gaat het precies met dat, uh, dat mijnen van Bitcoin? Want op zich neemt die hashpower steeds toe, maar daar zitten wel heel veel kosten aan vast. En uh, ja, als dat uh, niet rendabel is, dan gaan die machines volgens mij gewoon uit. Dus als de bitcoin echt naar beneden zou gaan, ja, dat zou gewoon betekenen dat uh, of verliesgevend gemijnd moet worden of gewoon gestopt met mijnen. Ja, de minst rendabele machines die zullen het eerst weggaan natuurlijk. Uh, machines dat die gebeurt. de meeste energie gebruiken. Voor een ja, dat dat uh, gebeurt ook al. Ik heb uh, hm. vooral in westerse landen zijn farms, ja, de, ja, daar staan ze uit voor bitcoin. Hm. niet Je ja, ja, kunt gebruiken voor andere coins. Je hm. kunt ze vaak wel voor uh, bitcoin varianten gebruiken.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 op dit moment toepasbare technologie maakt het een, uh, maakt het zeg maar de moeite waard. Ja. Want, uh, ik, ik snap, ik zei, ik zei het eerder ook, ik snap wel dat Bitcoin als eerste, en dat vind ik zelf ook een hele waardevolle eigenschap van Bitcoin, dat hij er als eerste was, of dat hij, de, de grootste. Ja. Maar, kijk, uiteindelijk zullen er een paar winnaars overblijven van de miljard uh, coins die er op dit moment op CoinMarketCap staan. Ja, ja. En dat hoeft niet Bitcoin te zijn. Ik heb wel eens een keer eerder die vergelijking gemaakt, dat is net als met die social networks. Je, ja. je, ik weet niet of je nog kan herinneren, vroeger had je MySpace, dat is nog voor ja, een, bit, voordat uh, ja. Facebook er was. En Bitcoin is een beetje als MySpace geworden. Het is en, maar niet... ook hype. is Hives. Ja, ja Hives was alleen in <laughs> Nederland. Maar, <laughs> ja, het is maar op liefde. een gegeven moment was het gewoon te, te, te, te zwaar. Het was ook zwaar voor je computer om erop te gaan, weet je wel.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 toen had je opeens Google, ja. Nee, maar dat... Uh, ik weet het niet welke dat daar moet zijn, maar... Uh, ja, ik vraag me af... Uh, ik, ik, je, wat, wat vinden jullie ervan? Zitten, zitten op dit moment bij Bitcoin... Zitten daar nog de grote minds... van de crypto-wereld... die uh, iets gaan maken? Want ik denk uiteindelijk dat het... Uh, het ik vind het leuk om ermee te speculeren... en ik doe het mm -hmm. nog steeds. Ik vind het leuk om te in te kopen en te verkopen... en hopen er toch nog wat winst te maken. Mm -hmm. en, uh, maar... Ja, dat is een leuk speel-eigenschapje van uh, Bitcoin. Maar ik, ik ben wel benieuwd of, uh, hoe zien we dat? Wat gaat ermee gebeuren? Ja, ik je dat uh, en, en Bitcoin zelf zeggen ze toch altijd dat het, dat zit die van de, weet de, de je die de core development team. Die zeggen van ja, het is een store value. Het is niet meer bedoeld als betaalmiddel. Maar eigenlijk yep. ja, zeggen ze wel, ja, je, je kan het niet schalen voor een betaalmiddelfunctie. Oké. Okay. Toen ik in Bulgarije was, toen uh, kwam ik nog bij zo'n zaakje. En die hadden, op zo'n filmpje had ik al een keer gezien van, nou, dus dat kon je met Bitcoin betalen, dus ik ging daar ook naartoe. Ja. Maar die hadden ze inmiddels hadden ze al met veel stif, hadden ze cash ondergeschreven. <laughs> <laughs> Echt waar? Ja, ja, ja. ja. Ik kan natuurlijk zijn dat je met Bitcoin en met cash kon betalen. <laughs> nee, nee, nee, <laughs> Bitcoin-cash. Maar toen ik naar binnen vroeg, was, stond er een vrouwtje achter de toonbank en die wist niet hoe dat werkte. Dus, uh, ja. Oh, geinig.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 En ja, maar dan, het gaat, dan het... gaat dat natuurlijk toch uiteindelijk weer mis. Ja, dat, dat, dat denk ik ook. Maar en dan gaan er ook als... mensen het schip mee in. En, en dat, dat, uh, ja, dat moet dan de reputaties van crypto beschadigen, denk ik. Maar, misschien, komen misschien, er toch maar... Weer de uiteindelijk komt de beste boven drijven. Ja, maar dan als ik het omdraai en zou zeggen dus uh, waar de libertariërs zitten, dat is goed. En waar de slimste mensen zitten, dat is goed. Ja, dan betwijfel ik of dat bitcoin is op dit moment, uh, BTC-bitcoin.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 Is, maar, ja, als, je precies, als je het heel goed tijd, kan je het in december verkopen en dan kan je misschien in begin volgend jaar of zo, kan je het weer voor prikkie wat meer kopen. Er dat, dat zijn natuurlijk al van dat soort periodes, maar het is heel moeilijk om dat te voorspellen.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 Maar hij zegt, hij zegt, huishoudens met drie personen gaan er gemiddeld 700 euro meer kwijt zijn aan zaken als gas, licht, huur en verzekeringen. Berekenen de vergelijkingssite prijzenwijs. Alleenstaande moeten rekening houden met stijgen van 450 euro. Hm. Dus dat is uh, ja, zwaar voor alleenstaanden, 450 in je eentje, 700 met z'n drieën.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 En dan is de, de norm in 2014 in ieder geval is de norm voor een alleenstaande, uh, voor armoede 1063 euro per maand daaronder. Hmm. Ja, uh, ja daar moet je ook niet gek van opkijken. Dus uh, ja, er wordt wel, hier wordt het een beetje in internationale context gezet. En dan zeggen ze nou ja, in Denemarken is 3,5% het laagst, dan België 4,3% Nederland, Duitsland is dat, is het percent, uh, in Duitsland is het percentage 9,4% en in het Verenigd Koninkrijk 12,4%.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 ja ja, ja ik heb inmiddels ja. niet meer in Nederland maar de meeste mensen in Nederland nog steeds wel uh, uh. maar uh, de Rekenkamer komt ook nog met een berichtje voorlopig nog geen windparken zonder overheidssteun. verschokkend hm? ja dat is ook zo raar dat uh, uh, uh, Wiebes die had gezegd dat uh, ja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 Zonder subsidie wordt de opgewekte stroom niet aangesloten op het landelijk netwerk. Via de kosten van aansluiting betaalt het Rijk dus wel degelijk mee, schrijft de rekenkamer. De subsidie vormt ruim een derde van de energieprijs. Dat is best wel, wow. uh, best wel veel. Dus voor de aansluiting van die, windparken die tot 2023 gebouwd worden, is 4 miljard euro aan subsidie gereserveerd. Die, windparken die in 2022 worden opgeleverd, zullen dus niet de eerste windparken ter wereld zijn die zonder subsidie uh, werken, zoals Wiebes beweerde. Dus op zich wel interessant dat de rekenkamer dit onderuit haalt. zijn dus mensen in Nederland die doen hun moeite om zeg maar, wat minder te stoken... omdat ze het niet kunnen betalen. Maar er is wel ruimte uit hun boodschappen, eh, belastingen, eh, loonbelasting om 4 miljard opzij te leggen. Ja, zo betaal je indirect nog een heleboel aan. De, uh, via ja. die subsidie betaal je waarschijnlijk bij het aankopen van een paar eieren... in de supermarkt ook mee aan, aan zo'n ja. project. Dus dat staat het ook lijk, bij een like beheerder zo. tenet.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 Ja, dan kan heel Limburg weer in de kolenmijnen werken. Dan krijg je nog uh, de dubbel salaris voor het gewaarengeld. Alleen, uh, alleen maar voordelen. Ja. Als we niet uh, over zouden gaan op groenere stroom, bedoel ik te zeggen. Een hele kolonie hamsters in een uh, reuzenrad laten rennen. Ja, dat is maar idee. Ja. Dierenmishandeling. <laughs> <laughs> dan komt de dierenpartij ja, tegen uh, jou in actie. Oké. Okay. Nog veel... Uh...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 Nou, wel meer dan kunnen ze wel bijna 1100 per maand erbij krijgen. Mm. Zouden ze 1100 euro per maand minder belasting kunnen betalen. Die zwaarst getroffen mensen. Dan dus okay. zouden ze het uh, allemaal veel beter hebben. Zouden ze niet meer in armoede leven. Okay. Alleen maar die 4 miljard die nodig is voor het aansluiten wat we net zeiden. Als dat klopt. Okay. Dat getal. Dus dat uh, er is best wel ruimte voor uh, verbetering van de levensstandaard. heb ik het gevoel. Yeah. Ging dan vooral om zzp'ers? Ja, precies. Welke nou, zzp'er wil niet 1100 euro belasting per maand minder betalen. Er is ruimte om 250.000 zzp'ers 1100 euro per maand minder te laten betalen aan belasting van het geld wat gebruikt wordt voor die aansluitingen. Ja. Dat is een goede deal, lijkt mij. Maar ja, we hebben trouwens nog meer berichten. Uh, gemeente mag winst afpakken bij illegale woningverhuur. Oh jee.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 Als jij, en dan gaan ze beginnen met grote partijen die soms complete woonblokken verhuren via Airbnb. Om dit soort praktijken tegen te gaan, die in de koerhuis samen met de SP de motie in. en die het mogelijk maakt om ook de winst af te panken. En nu, nu is het nog 60 dagen per jaar, maar. aan uh, niet meer dan vier personen tegelijk. Maar vanaf 1 januari wordt de limiet 30 dagen per jaar. Dus uh, en. en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 Nee, ze willen dat je, als je dan verder gaat, dan moet je door al die andere hoepels springen die ze al in werking hebben gesteld. Zo begrijp ik een verhaal. Dan moeten ze een officieel hotel gaan worden, dat soort zaken. Moeten ze vergunning gaan aanvragen. Ja. Moet ze dat vergunning en dat gaat natuurlijk gaan. niet lukken als je in een woonwijk zit en nee, een hotelvergunning aanvraagt. Nee, ze willen gewoon dat je meedoet met het spelletje. Hm. Nou ja, aan de andere oor... kant hebben ze natuurlijk de hotellobby, net zoals de taxilobby hebben. En die betaalt ja, ze heel veel.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 Verplicht als ja, eigenlijk... in de stoel. Ja, briljant idee. Waar... Je brengt ze op ideeën. Waarom is dit nog niet in werking gezet? Nou, ja, daar heb ik nog wel een paar ideeën. <laughs> wow. Je bent echt een geboren ambtenaar. nee toch. Als ambtenaar mensen waren het met goede ideeën. Wie weet, wie weet. mocht wie weet. ik het nooit. Ambtenaar ah, ja. van Lieberland. Ja, ja, ja. Ja, ook volgens uh, die VVD'er... ...calculeren malafide verhuurders... ...een bestuurlijke boete in... ...en gaan ze vrolijk verder met hun praktijken. Dus het is een en al taal gewoon. Het is gewoon je eigen huis. Je zou erbij mogen doen wat je wil. Maar uh, nee, dat... Uh, maar, uh, ik denk nu het idee eenmaal heeft postgevat... ...zal het toch al een weg vinden... Het zij via...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 Dan gaat de bezorgde ja, ja. buurman burenbaan, die gaat dan zeggen... er oh, komen weer vreemde mensen in dat huis. De roep des volks krijg je dan. Ja, dan krijg je allemaal van die inspectiediensten. Dan gaan alle... Dan hebben we hebben gezien de dat... Die, ja, dan gaan hier vier onbekende mensen de deur binnen. We willen ja. even weten dat die hier niet uh, meer dan dertig dagen zijn verbleven. Uh, er zijn heel veel Chinezen over de vloer. Ja. Ja, ik heb gewoon hele goede banden met Chinezen, zeg ik dan. Ja, het is mijn familie.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 Dus als nee. toeristen dat ook gaan doen, ja. <laughs> we zijn vrienden, we horen tot een netwerk. En, uh, ja. Ja. Kijk maar nou oh. op Facebook. Je, je moet voortaan als je bij een, B, uh, bij een Airbnb gaat uh, logeren, dan moet je even een penthouse cadeau doen, zoiets. Ja, ja. <laughs> ja.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 DIA-gemeenschap tegen de Hindu- en Sikh-minderheden en participeerde met het Pakistanse leger in etnische zuiveringen tijdens de bevrijdingsoorlog uh, van Bangladesh. Uh, Yamaat-e-Islami is voorstander van militaire operaties en initieert uh,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 voor een samenwerking, ja, een samenwerking ja. op het gebied van tolerantie en, een inc en inclusieve maatschappijen. <laughs> de, de ambassade ja, kijkt vooruit to further meaningful engagement, dus uh, uh, betekenisvolle ja, engagement, in order to strengthen the mutual trust and understanding. Wow. Ja, nou het Ze ruiken peen, geld. Ze ruiken geld en dan willen ze het toneelstuk wel meespelen. Die, uh, nou die Jamaat, ja, Jamaat, uh... ik, ik, denk, ik denk dat... ...Yamaat en in ...die gaat binnenkort ook naar Washington... ...want daar willen ook wel mensen naar ze luisteren. Je zou bijna denken...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 Ik hoorde laatst een leuke quote van iemand, die zei, de, war, dus de oorlog creëert terreur, dus de oorlog tegen terreur creëert eigenlijk alleen maar meer terreur. Dat vond ik wel een mooie, het was in het Engels, dus ik, ik, ik ben het weer slecht ja. aan het vertalen. Maar... Ja, dat klinkt wel eh, logisch, ja. Als je oorlog met terreur kunt voeren, dan kun je ook misschien overgeven aan terreur. Ja, ja, ja. Nou, maar goed, oorlog is terreur toch? Is... Ja, maar misschien moeten ze ons overgeven dan gewoon zien wat er gebeurt dan nou. hebben we verloren. Hij ja, ja. heeft gewonnen. Nee, maar al die terreur die er is dat, is, dat is natuurlijk allemaal veroorzaakt. Het komt allemaal uit het Midden-Oosten en daar zijn we al onze overheden al tientallen jaren bezig om de meest vreselijke dingen uit te vreten. Ja, nou ook wordt in Jemen weer de derde wereldbevolking afgeslacht. En 40% heeft cholera er zijn 500.000 kinderen om het leven gekomen door...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 Daar gaat geld naartoe. Oké, okay. daarna komen we nog met de windmolenpark. <laughs> ja, nou ja, het, het heeft inderdaad ver... parallellen met de efficiëntie van de windmolenparken. Het de bestrijdt zogenaamde armoede, want je krijgt er de, een, een nul energierekening met je zonnepanelen, en uiteindelijk word je toch een stuk armer van. Ja. Uh, ja, uh, ja. Bestrijdt terrorisme, maar uiteindelijk krijg je een hoop terroristen op de, over de vloeren.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 En toen waren mensen uit Pakistan waren heel erg boos. En dat was ook een, een, een thema tijdens uh, de verkiezingen daar. Geert Wilders, daar heb ik, dat was echt een... Uh, en er was ook een partij die wilde een, uh, een atoombom op Nederland gooien. Uh, ja. ja, die zei als wij bij die kernknop. Ja. Ja, Pakistan dat kan dat, ja. ja. <laughs> dus dat was heel idioot. En op enig moment waren ze daar ook allemaal mensen die waren daar... Want uh, die, die hadden Nederland en Freedom of Speech, dus... Uh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 Aansluiting zoeken met een radicale islamitische partij. Om dan uh, ja, in de hoop om de gemoeder een beetje te bedaren. <laughs> ja dat moet je. Ik, uh, maar, maar, uh, dat dit soort compromis is. Bij mij, bij mij het, uh, he, ik, ik, ik, ik, ik zal het begrijpen als je, als je dan kiest voor. Want die zijn er ook. Uh, voor een uh, radicale uh, ja, imam.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 Eh, het, het, is, het, het, het, het is moreel is om kotsmisselijk van te worden. Ja, ja dat is sowieso. Er ja, was een screenshot van een uh, conversatie gepost uh, onder het artikel. Ja, er was één iemand uit Pakistan naar benen, uh -huh. die zei ja, in, in het Nederlands dat, uh, ja, dat, dat het niet een goede zaak was om het, uh, om het uh, aan hen te geven, want het geld komt niet goed terecht. Uh -huh.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 om een medicijn goedgekeurd te krijgen. En dan gaan ze zeggen, ja, we hebben, wij hebben dapper onderhandeld en we uh, hebben 132 miljoen euro uh, de prijzen gedrukt. Uh, dat is natuurlijk totaal in vergelijking met wat. Uh, wat hadden commerciële partijen daar kunnen bereiken? En, uh, ja, staat er, er staat er ook bij van uh, een van de medicijnen waarvoor jaar uitgebreid over werd onderhandeld was Orkambi.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 Maar het, ik vond de titel wel mooi, mooi van dit, het is weer pure propaganda. 132 miljoen euro gekoper door onderhandelingen van het kabinet. Nee, je, je wordt gewoon echt een heel warm gevoel van binnen dat je een kabinet hebt. Een dankbrief. Ja. Ja, een mooie brief, ja, oh, ja. dat vind ik gepast. Niet want ze communiceren nooit elektronisch, want altijd met brief. We gaan Een dankbrief schrijven. Dank u wel voor deze onderhandelingsprestatie. <laughs> Zo bereik... vatten wij hebben waarschijnlijk 132 miljoen euro meer betaald. En dan met de vraag van hoe heb je het gedaan? Heb je gedreigd met radbraken of met vier delen? <laughs> <Ja>. <laughs> jullie maken toch ja, wet, jullie kunnen ja. toch gewoon de wet maken dat het nog goedkoper is. Ja, ja ze kunnen gewoon de prijs dicteren natuurlijk, als ze, ja. als ze dat willen.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 voor prijzen van hele doodgewone antibiotica of zo. Dat je, nou, dat dat je, je geen echt te op, veel betaalt en er, is er niks over onderhandelt. Maar dat ze dan wel heel veel uh, fanfare, met heel veel fanfare, dit soort dingen die natuurlijk eigenlijk qua omzet niks uitmaken. Want zoveel mensen met Thaislijmziekten zijn er niet. Dus, uh, dus ja, dat, dat willen ze best toegeven, die fabrikanten. Uh. Als ze maar op de, op de huistuin en keuken dingen gewoon dik kunnen verdienen.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 Zo'n twee jaar geleden was ook zo'n onderzoek gedaan. En uh, toen was het ook al knuddelen met een rietje. En het is allemaal niet verbeterd. Ja. En het is allemaal op basis van een uh, VN-verdrag. Uh, die willen dat, uh, dat het verdrag heet handicap. Oh ja, zo heet het verdrag, handicap. Um, dat voorschrijft dat mensen met een beperking uh, zo zelfstandig en volwaardig mogelijk uh, moeten kunnen deelnemen aan uh, de maatschappij. Blablabla. Bla, bla, bla, bla. En dat, houdt, dat komt erop neer dat er dan uh, websites, die moeten dan uh, zo'n functie hebben, om een lang verhaal kort te maken, dat de website voorgelezen kan worden. Nou, jullie zijn allemaal wel eens op de NOS-website geweest? neem ik aan. Zo weinig mogelijk. Nee, maar je komt er wel eens op, hè? Waar zit de functie dat het voorgelezen kan worden? Dat zit er niet, hè? Zit dat ja. niet in browsers ingebakken, al?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 Het gaat ervan uit dat je een oom, neef of broer of vriend hebt die toch voor je dit. Maar uh, die, die, even websites, even. Uh, die websites waar al die tools aangeboden worden, die zijn al heel erg slecht toegankelijk voor slechtzienden. En ik kwam op zo'n website en die was regelmatig van uh, domein verhuisd. En ze zei gewoon dat het allemaal gekopieerd en past was, weet je wel. Ze dus we hebben gewoon uh, in één keer gekopieerd en past uh, al die pagina's naar die andere dingen. En dan uh, hebben ze snel wat dingen aangepast.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 waren. En het was niet eens de vraag van, wat zijn de plugins? Nee, het ging over een hele andere vraag. En daar stond in het antwoord toevallig een verwijzing naar de desbetreffende plugins. dus Zo kwam ik er als slechtziende achter wat die plugins waren. En die zijn op zoekmachines bijna niet te vinden. Uiteindelijk dat plugin, de plugins de te uitproberen. Bij sommigen dan moet je dan een, uh, je hele hebben en houden invullen. En dan sturen ze jou een uh, e-mail terug en dan krijg je dan die... Uh, je plug in en die mag je dan gra uh, voor een voor een als een trouw je mag uitproberen. Ah, ja je mag hem tijdelijk uitproberen dan Van een aantal van een twee weken of zo en <laughs> daarna moet je voor betalen nou goed, prima dat vind, vind ik best mensen hebben er hard voor gewerkt om hem te maken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 Het is dus waarschijnlijk hele oude technologie. Gebaseerd ja, ja, ja. op een uh, oude versie of zo. Dat hebben ze gewoon nog niet omgezet. Nee, nee, ik heb op de website de nieuwste versie. Uh, maar volgens mij was die website ook al een aantal jaren niet meer gebeurd. Ja, met CC, Ja, dus die software, die plugin is gewoon oud. Ja, ja, uh, dus Maar ik heb, twee jaar, ik heb hem twee jaar geleden ook uitgeprobeerd. Moet je naar een hele oude website gaan? een ja. met frames en met uh, van die achtergrondkleurtjes en zo. Zien of het dan goed gaat? <laughs> ja. Nee, maar goed, ik, het, het was één was groot drama, dus uh, ja. En, maar het leuke was dat die, Leuke. tenminste... leuke. Een, een leuke, <laughs> leuke, het leuke. <laughs> het ironische was dat, dan ga je zo'n website uh, uitproberen die bedoeld is om blinden en slechtzienden te helpen. En dat doe je ja. Control Plus, ging ik even uitproberen. En dan mm -hmm. zag ik dat het niet meeging, de lijnen niet mee oh. met de... de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 Het moet 800 uh, pixels breed zijn of zo. Ja, ja dus uh, het lijnde gewoon niet mee. Het was uh, heel, uh, heel triest. Maar ja, goed, het is uh, dat terzijde. Ah, maar internet wordt toch helemaal weggereguleerd. Dus ja. maakt ook niet zo heel veel meer uit, toch?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 het is <laughs> gewoon de hele avond die klikken, zonder dat je nog wel één programma gezien hebt. Oh man, dan wil je toch gewoon weer zo'n ouderwetse tv hebben? <laughs> ja, die heb ik net weggegooid. dat is wel jammer. Dat je überhaupt nog tv kijkt, man. Nou, ik had hem, uh, dacht misschien wel leuk om een filmpje te kijken. Maar ja, ik heb een paar dat filmpjes dat gekeken en Netflix? het was gelijk weer heel droevig. <laughs> Netflix? Nou, ik kreeg er een abonnement op een videoland bij voor zes oh, maanden. Okay. Maar ja, dat is wel Kan je, het niet, het is je gewoon aansluiten op de Pirate Bay of ofzo? <laughs> ja. ga ja. een VPN installeren. Ik heb net uh, dat ding uh, geregistreerd. Je VPN? dan komt, uh, ja, komt brein uh, naar jouw TV kijken om je een boete te geven. Als je met die TV uh, die je net uh, te pas passend onpas hebt geregistreerd op jouw uh, identiteit, ga je naar de Pirate Bay.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 Ja. We hebben een gozer die ik kende, die had ook zo'n breedbeeld TV, die had gewoon meteen Linux erop gezet. Mm.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 Kijk, ze hebben weer 30 slaafjes bij. Nou, daar heb ik alleen de titel van gelezen, maar daar werd ik al moe van. VWO-klas is helemaal trots dat ze een foutje in de, de leverancier van blauwe envelop hebben gevonden. Het ja, leest een beetje als een, als een, als een speldartikel dit. Hè? Ja. Tijdens de economie ontdekten leerlingen van een Tilburgse jaars VWO-klas... een fout in de rekenvoorbeelden bij het officiële belastingplan 2019.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 Toch staat er misschien nog een nieuwe taart op het menu. Ook in een nieuwe voorbeeld. sommige klopt er iets dus nu.nl. Dus het blijft gewoon nooit kloppen. Dat is het typisch de belastingdienst. <laughs> Dat is een vwo klasse dus, nodig hebben om, om al die dingen uit te zoeken. Ja, ja. Dat zegt wel iets over die Loppen mensen bij de herkansing zijn ze, begrepen, <laughs> dit is weer fouten, is het weer missen. <laughs> nou, maar dit, is, dit is echt perfecte 1984-situatie. <laughs> dus je hebt het VWO, dat is toch een van de hogere, hoeveel procent? Het gaat met 30 of zo procent. Ik weet niet of het gaat naar het VWO. En uh, Dus je hebt zeg maar mensen die de top van de maatschappij is slim genoeg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 ja, ja je, je zegt, hebt, in uh, 1984 heb je Big Brother en dan heb je daaronder de inner party, dat is minder dan 2% van de bevolking en dan daaronder de outer party en dan de proles en dat is 85% van de, dat is gepeupeld eigenlijk, 85%, mm -hmm. 85 van de bevolking is dat. Ja. ja, bij de inner party dat zijn dan echt uh, de, de geprivilegieerden en de outer party dat zijn meer mensen die... Ja, die, net, speler, zeg maar. ja, die ja. net iets te veel betaald worden voor wat ze doen en, uh, en een beetje hand- en berichten voor de overheid. Nou, dat is deze groep. Ja. Ja. Ik zou zeggen, uh, ik ken wel jongere kinderen die wel andere soort fouten kunnen ontdekken. De grote fout wordt natuurlijk nooit ontdekt. Ja, de grote, de de grote is is de fout. is een hele ja. fout. Dat het diefstal is. Dat, uh... hey, ik ja. een, mag ik nu ook een taart hebben? Ga je naar de belastingdienst? <laughs> ik, heb ja, ja. ik heb een fout ontdekt. Belasting is diefstal. Wat, wat, ze eigenlijk, <laughs> wat ze eigenlijk moeten doen, is op het moment dat de taart wordt afgeleverd, hadden er gewoon mensen moeten komen die hadden gewoon de helft van die taarten meteen mee moeten Nee, ja, ja, ja, het <laughs> is <wel> lastig. <laughs> Voor mij geldt dat, dat. wel. De echte les te leren. <laughs> ja. CO25% eraf. Oh, B2. <laughs> ja, de bovenste zelf met alle slaggo. Oh, <laughs> oh, er zit nog CO2 in die taart, hè. Daar ja. <laughs> nee. heb ik, dan dan ik nog een heel klein stukje over nog. Ja. Ik denk aan die scène uit Parks and Recreation. Wat met die, met die man met die snor, uh, Ben Swanson ja. of zoiets? Ben of, uh, ja, ja. yeah. Swanson. <laughs> dat hij dan zijn kind gaat uitleggen wat belasting is. Ja, precies, jonge kinderen weten precies dat het niet klopt. <laughs> maar dat, dat is er dus uh, ten tijde van het VWO, is dat er al uit. Ja, uh, dat zijn de huisslaven. Ja. Maar uh, ja, we gaan nog even verder. Um, ja, de huisslaven, dat, uh, ja? dat, dat is inderdaad dat is een dingetje in Amerika toch? Ja, ja, ik heb van Melke Mix. Die had een, ja, de, nou, dat is, een ja. vergelijking de tussen de veld en de, de huisslaaf. Yeah. Yeah. Our, our house, our master. Ja, yeah. Yeah, yeah. <laughs> How are we feeling? Ja, yeah, dat was het veld. Uh, uh, yeah. Boss is sick. Are we sick? <laughs> are we sick? <laughs> <laughs> en de veldslaaf, als er een brand uitbreekt, dan, dan bidt hij voor een sterke wind. Ja. Yeah. Nee, maar goed, um, ja, we gaan naar. Uh,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 ook uh, ondernemers, die hebben tot nu toe zijn dus niet verplicht om mee te betalen aan een collectieve verzekering. En het is natuurlijk een doorn in het oog van, van de overheid. Maar ja, je hebt altijd een beetje geansceneerd draagvlak nodig.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 verzekeringsplicht voor ondernemers. Dus dat zijn die ondernemers waarvan er zoveel niet kunnen rondkomen. Zeg maar, die zijn zitten uh, ja. onder de armoedegrens en die, uh, die moeten daar verplicht een verzekering kopen om een, om een medicijn van 170.000 euro uh, voor cystic fibrosis te, te subsidiëren. Ja, ja dus er uh, komt alles bij elkaar. Dus nou. is eigenlijk haal ik hieruit dat de werkgevers dat helemaal niet willen. Het is eigenlijk gewoon een externe organisatie die bepaalt voor hun dat zij dat willen.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 Ik weet niet hoe dat... Ja, precies ja, hoe de is, Nederland... Uh, de en reden bijna, bijna niemand is er lid van. Je kan de leden kan je meestal herkennen aan het citroenzuur uh, gedoopte. <laughs> ja, uh, ja. <laughs> <For bitter laughs> er zitten, blik. Er zitten nooit vrolijke <laughs> mensen bij <laughs> de vakbond. <laughs> maar het is natuurlijk zo dat in Amerika... Daar heb je je hebt het right to, to work states of... Uh, uh, ja niet de right to work states. ik snap nooit wat het verschilde maar één van het, het vers, belangrijkste verschil daartussen ik weet nooit wat welk is maar dat is dat je verplicht lid bent van een vakbond ja, dus eh, er zijn ja. in Amerika ja, die als je staat, hebben, oh ja. ja dan dan moet je verplicht lid zijn van een vakbond ja. ik niet hoe weet dat in Nederland een soort uh, uh, bepaalde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 en die moet je allemaal door blijven betalen. Dan moeten die drie anderen, die moeten gewoon het geld opbrengen om de ene zijn slaars door te betalen. En deze was ook, dit was al een kleine man, weet je wel. Maar de, god, dat heb je nog steeds. Dit was echt zo'n type die dan een Wiegel op zijn nachtkastje had staan, weet je wel. <laughs> ja, daar kan ik niet echt een beeld bij vormen. Voor een ja, Wiegel dus op zijn nachtkastje. Ja, zo'n zo portret van Wiegel. Gewoon helemaal ah. nog VVD. Van, uh... Ja.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 2400 dollar in foodstamps om te zetten in Dus Dat is ook een prachtige baan als undercover agent. En dat je dan zegt, ja, ja, ik ben een undercover agent en ik ga proberen een, een labdans te krijgen voor foodstamps. Uh, ja, dat is dan gewoon allemaal legaal. Belastinggeld krijg je gewoon erotische dat voor de En dan gaan ze daarna wel de, de tent sluiten of wat ze dan doen is... Uh, ze nemen hun liquor license af. Dat betekent dat als je daarna nog drank verkoopt, dan komen we je binnenvallen met geweld. Uh, ja, dit soort dingen natuurlijk. Uh, ja, ze kunnen dit uh, kunnen ze mooie uh, boetes opleggen en sluiten en toestanden. Maar uh, ja, uh, dan zijn ze weer een bron van inkomsten kwijt. Ja, dat Dus, uh, dus, dus uh, toen uh, moesten de werknemers van die stripclub zelf ook op voetstemprogramma. <laughs>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 Oh, ik zie trouwens dat mijn, mijn ja? informatie uh, oud is. Ik zie hier een bericht uit 2015. JP Mo GP Morgan Chase leaves the EBT business. Dus mm -hmm. so dat is EBT is, hoewel er nog wel steeds een website bestaat, EBT account .com. Dus ja, kennelijk is het nog niet helemaal uh, weg. Oké. Okay. Uh, die EBT, dat is uh, <coughs> ja, dat zijn die foodstamps. Yeah. Oh, ik zie dat Ration, dat was een oud programma van de, dat gaat helemaal terug naar de jaren dertig. Oh ja, in 2013... Oh, moet ik even Priority Ration Cards replaced Ash uh, and bla. Rose Poverty... After the National Food Security Act. Ja, ik zie er volgens mij snap de huidige voorzetting van de Ration Card. Ja. Ah, goed, nou goed, maakt niet uit. Uh, ja, nou, leuk. Dus uh, De overheid heeft uh, druk nog meer geld bij uh, zo te zien.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 Nou, als het een bepaalde vast hoeveelheid voedsel representeert, dan ja, dat is het misschien handig om het te bewaren. Het is wel een uitstekende business case voor een uh, blockchain. Ja. Zeg maar uh, valuta uitgeven en uh, registreren waarvoor het wordt uh, gebruikt. Het ja. lijkt me heel handig, of niet? Hmm. Ja. Ik, ik heb nu ieder geval dat er uh, papiertjes uh, moeten worden gedrukt ofzo. Is het een app? Dan valt ze in mee. Voedstem, ik zie dan echt ook nog dat het uh, met papier gaat ofzo voor me. Nee, maar dat is ook zo'n voedselbonnen in Nederland. Ja, het, het gaat niet meer met bonnen, nee. Dat is nog zo. In dat verlengde zou je ook uh, de zorgtoeslag op die manier kunnen, aan, uh, hoe zeg je, kunnen afwerken. En dan heb je ja. een aantal zorgaanbieders. En dan mag jij zeggen welke zorgaanbieder het is. En dan kun je na, na één rekening jouw uh, zorgtoeslag nog maar overmaken. Ja. Dus dat, zijn allemaal inderdaad, uh, dat is allemaal prima mogelijk. Mm -hmm. Maar de vraag is, is het gewenst? Dan willen we dat soort controle. Ja. Willen we dat uh, met z'n allen? <laughs> ik denk dat wij dat wel met z'n allen willen volgens uh, Rutte. <laughs> ja, ja, ja. Nou, Natuurlijk niet dat er zomaar labdances worden gekocht van uh, zorgtoeslag.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 ja. Ik, ik zie het het alleen ja, niet dat hij dat niet niet Je kunt wel voorkomen dat het, ja, tenzij je onderlinge transacties gaat toestaan, maar je, dan krijg je dat ieder individueel dat weer moet gaan doen. dan dus moet iedereen individueel er eten voor gaan kopen. Nou, ja, je kan het niet op marktplaats behandelen of zo, maar. Nee, precies. Nee.